Een uur. De Gertenkluik NOS-journaal. In Goes zijn vannacht twee fietsers om het leven gekomen bij een aanrijding. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de buurt van het station in de Zeeuwse stad. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. De bestuurder van de auto is aangehouden en wordt verhoord. Tienduizenden mensen zijn getroffen door een internetstoring. Abonnees van providers als T-Mobile, Access4All en KPN, verspreid over het hele land, kunnen al urenlang niet internetten. Access4All meldt dat 35.000 abonnees gedupeerd zijn door de storing die vannacht begon. De oorzaak van de problemen zit mogelijk in de infrastructuur of bij verdeelstations. De Brazilianen kiezen vandaag een nieuwe president. Grootste kanshebber is de omstreden uiterst kandidaat Jair Bolsonaro. In de peilingen gaat hij op kop, al is zijn voorsprong op de linkse kandidaat had dat de laatste dagen wel wat geslonken. De campagne van Bolsonaro werd onder meer getekend door negatieve opmerkingen over vrouwen en homo's. Hij stelt dat hij met harde hand een einde gaat maken aan de corruptie en wetteloosheid in het land en aan de economische chaos. Begin september overleefde hij een aanslag toen hij op straat door iemand werd neergestoken. In Barneveld zijn 20.000 kippen gedood bij een brand in een schuur. Het vuur ontstond vanochtend vroeg, de oorzaak is nog niet bekend. Er waren dit jaar al eerder grote branden waarbij veel dieren werden gedood. In Limburg ging het in totaal om 35.000 kippen. 30.000 kippen werden gedood bij een brand in Utrecht. Het Chinese bedrijf Landspace is er niet in geslaagd... om de eerste commerciële raket uit China succesvol in een baan om de aarde te brengen... De eerste twee trappen van de lancering verliepen goed, maar bij de derde ging het mis. Bij het mislukken van de lancering ging ook de apparatuur aan boord verloren. De 19 meter lange raket had een satelliet van de staatsomroep CCTV in een baan om de aarde moeten brengen. Het weerperiode met zonde blijft de meeste plaatsen droog. In het zuiden meer bewolking die trekt langzaam naar het noorden en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Mm-hmm.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 She's unable to lunch today Madhu Miss oh. oldest regrets She's unable to lunch today She said she's sorry But let's not die in lovers' land she straight My love This is her regrets She's unable to love today Day. But she woke up in the morning man who had led her so far astray far astray and from underneath the velvet gown she drew a gun shot her lover down man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 En uh, hij voorzag dus eigenlijk al een, uh, een ondergang van de blanke meerderheid die de, ja, die de, zwarte, minder, de, die de zwarte meerderheid eigenlijk uh, onderdrukte. Gaat u luisteren en uh, genieten van dit mooie stuk, de Pithecanthropus erectus van Charles Mingus.